I want to go. Bij Slam. Ja, 2026 is pas uh, na nou, vier dagen bezig. En er is alweer een nieuwe trend gaande in ons land. Het is uh, alleen wel echt de allerlaatste trend waar ik ooit aan mee zou doen. Ik zou denk ik nog eerder een highrox doen. En ik ga naar het, nooit naar de sportschool. Dus uh, ja, dat zegt wel wat. Uh, om welke trend het gaat, dat hoor je zo meteen. Net als Zerwa Larsen, Ed Sheeran en Sigala. Slam. Coming up. Never.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 Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. KLM, TUI en Correndon hebben extra vliegtuigen geregeld... om de duizenden Nederlanders op te halen die vastzitten op de Antillen. Gisteren konden niet gevlogen worden van en naar Curaçao, Aruba en Bonaire vanwege de situatie in Venezuela. TUI stuurt vanmiddag al een extra toestel en KLM morgen... In meerdere Europese steden is geprotesteerd... tegen de militaire operatie van Amerika in Venezuela. Zo gingen duizenden mensen de straat op in Madrid en in Brussel, honderden. En bij het Amerikaanse consulaat in Amsterdam... stonden mensen met rode vlaggen en borden... met teksten als Stop Killing for Oil... In Assen zijn meerdere woningen van een flat onbewoonbaar geraakt... door een grote brand. De bewoners worden ergens ondergebracht. Ook van Nederland is er vlak voor de brand een ontploffing geweest. Brandweer kon dat nog niet bevestigen. Er moest één iemand naar het ziekenhuis die rook had ingeademd. Suzanne Schulting heeft bij de NK Short Track de titel gepakt op de 1500 meter. Dat is belangrijk voor haar, want volgende maand... wil ze aan de winterspelen meedoen bij het gewone schaatsen en het Short Track bij de mannen was Jens van het Wout oppermachtig. Hij won alle drie de afstanden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht komt het tot sneeuwbuien. Maar in het zuiden is het droog. Het vriest 1 tot lokaal 5 graden. Morgen zijn er opnieuw sneeuwbuien. En dan wordt het 0 tot 3 graden. En dit was het nieuws op slime. En Flitsmeister meldt geen vertraging langer dan 10 minuten. Wel twee snelheidscontroles. De A4 leidt richting Den Haag bij Den Haag 44,7. En de A31 Leeuwarden richting Harlingen bij. Zo, ja, dit is een plaats. Nou, dit heb ik nog nooit gezien. Uh, het is ook in Friesland, dus ik kom uit Zeeland. Ben je nog nooit geweest? Hoop dat ik het goed uitspreek. Drone 30,3. Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.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 Van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Maak vanaf morgen kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Florian Hameling. Er is een nieuwe trend gaan in 2026. Dry January is echt niks bij. Ja, wat het is, dat hoor je zo meteen. Net, ex, net als Sandro Silva, en dit is Zara Larsen. I'm With your heart out is my favorite part now yeah. Lekker bezig met zijn goede voornemens. Ja, je moet maar eens kijken naar de, de voorpagina van Ment Health. Daar staat hij op: sixpack, spieren, alles. Hij heeft een lekker lichaam gekregen, die Ed Edge. Hij traint ook veel. Hij drinkt niet meer, eet gezond. Nou, kan ik een voorbeeldje aan nemen? En hoe gaat het trouwens met jou en uh, je goede voornemens? Zou ik nog een beetje vol? Ik denk het niet als je meedoet aan de 75 Hard Challenge. Het is weer iets nieuws wat, uh, wat nu trending is in Nederland. Het uh, idee is van de 75 Hard Challenge is dat je vanaf 1 januari... 75 dagen lang, en daar komt ie aan hè... twee keer per dag 45 minuten moet sporten... Je moet iedere dag gezond eten, dus je mag geen friet, je mag geen pizza, gewoon even iets makkelijks. Je moet iedere dag gezond zijn. Je mag geen alcohol drinken, dus het nieuwe jaar moet je inluiden met Jip en Janneke Champagne van Hema. Je moet bijna 4 liter per dag water drinken, wat volgens mij echt ongezond veel is. Je moet dagelijks 10 pagina's uit een, uit een boek lezen, een non-fictieboek. En je moet dan elke dag een progressiefoto maken. En dan komt ie. Als je faalt, dan moet je opnieuw beginnen. Kijk, als het lukt, diep respect natuurlijk. Maar ja, ik doe het je sowieso niet na. Maar volgens mij, ja, na 75 dagen heb je ook wel eens zin in een borreltje. Dan, ga, dan raak je weer helemaal in je oude ritme terecht. Je kan toch volgens mij gewoon veel beter gewoon wekelijks een keertje sporten. Gewoon zo'n waterfles kopen dat je minimaal 2 liter, uh, liter water per dag drinkt. En af en toe een klein borreltje. Ja, het leven moet ook een le beetje leuk blijven, toch? <laughs> ja, zoals je hoort, uh, ik doe niet af goede voornemens. Nee, nee. Mij niet gezien. Hey, dit is Slam, de Grand Slam komt eraan op Black Street. En dit is Segala. Collab creations Bump like acne No mm -hmm. doubt I put it down Never slouch As long as my credit Can vouch A dog couldn't Catch me You hey, mm -hmm. can stop With Dre making moves Attracting honeys mm -hmm. Like a magnet Giving them Egasms With my mellow accent Still moving This flavor With, with the, the homies ones. Black <laughs> Street and Teddy The original Roughshakers Shut it down Good love mm -hmm. Baby got them Open all over town mm -hmm. Strictly bitch You don't play around mm -hmm. Cover much grounds Got game About the town mm -hmm. Getting paid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 I thought like the it. No I to bag, it bag it up, I like the way you work kid, no diggity I thought to bag it up, I like the way you work kid, no diggity I got to bag it up, She's got classes now She knowledge by the time Baby never act wild Very low key on the profile Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes Curves the word, spins the verb Lovers, it curves, so freak what you hurt. Rolling with the fatness You don't even know what the half is You've got to pay to play Just for shorty, bang bang to look your way I like the way you're working Trump tight all day, every day You're blowing my mind, maybe in time Baby, I can get you in my ride I like the way you work it, yeah. no diggity. I thought to bag it up. it up. I like the way you work it. No digging. No dig I thought to bag it up I like the way you work it. Oh, yeah. No diggity. No dig I thought to bag it up. I like the way you work it. No digging, don't diggity. First class. From New York City to Black Street, what you know about me? Now don't look up for Crunchy Cartier wooded frame, sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees to pad this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake awards? I shows and proves, no doubt. I've been this so. Please excuse if I come across rude. That's just me, and that's how we play. It's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the people's on my block. I'm as real as can be. word is born taking us never been my thing so teddy pass the word to your get chance i'll be sending the call let's say around 330 queen penny no bless like the way you no diggy i thought the bag you Dr. Dre, no dickity bij Slam. Hey, ik wil je voorstellen aan uh, een Canadese DJ... De producer hij heet Thomas Gray. Hij is pas 21 jaar, maar heeft een hele korte periode als dj echt een flink cv opgebouwd. Stond vorig jaar als voorprogramma van nou, onze eigen dj's Nicky Romero en Mike Williams. Hij maakte ook vorig jaar een officiële remix van een track van Martin Garrix. En nu aan het begin van 2026 lijkt het erop dat die 21-jarige Thomas Gray... zelf zijn eerste grote hit te pakken heeft wereldwijd. Dankzij, nou, je raadt het TikTok... Een paar weken terug deelde hij al een aantal teasers van zijn nieuwste track. track. Werden allemaal lekker bekeken. Ja, en de mensen, de comments, die werden helemaal gek. Die waren helemaal lopend over dat kleine stukje wat hij liet horen. En smeten hem echt om het uit te brengen. Nou, hij moest nog even een juist label zoeken. Een juist management. Nou, dat is gelukt. Na weken wachten kwam de track eindelijk uit. En met succes. Want naast alle streams die hij al pakt, pakt hij hier op Slam ook zijn allereerste. Slam. Grand Slam. all or nothing bij Slam. Ja, er staat er iets in de studio. Misschien hoor je wel een beetje wat het is. Oh, is het precies. Oh. oh, nu gaat het helemaal mis. Ja. Wacht, wacht. Ik denk dat je het wel hoort als ik dit doe. Kijk hoor. Ja, dit wilde ik echt... Oh. Blik het weer dat balletje eruit. Dat moet wel even goed gaan morgen. Ja, dit wil ik al zo lang in mijn eigen huis. En misschien dat je wel kan raden wat het is. Want met dit ding kan je een trip naar Las Vegas winnen met drie vrienden. Ja, hoe? Dat hoor je zo meteen. Net als Taylor Swift. Even dat balletje zoeken. En hij is helemaal weg. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai.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 Goedemiddag, je luistert naar Slam met het weer van Werollijn. Vanavond en vannacht sneeuwbuien in het land. Behalve in het zuiden, daar blijft het droog. Het vriest 1 tot lokaal 5 graden. Morgen opnieuw sneeuwbuien is het ook glad met het KNMI. Pas op, het wordt dan 0 tot 3 graden. Dan de wegen af met de Twee vertragingen langer dan 10 minuten. De A2, Den Bos Maaise tussen Nieuwe Gein en Oude Rijn. naar 23 minuten 5 kilometer door een ongeval. En de A2, Maarse oude Rijn. tussen Maars en de Leidse Rijn. ten onder 11 minuten 4 kilometer. Ook daardoor een ongeval. Goeie Nieuwe Anto komt eraan tot het eind van mei. Ook Asaf Avidan na Taylor Swift, de fate of Ophelia. Ja, Told. One day baby we'll be old, well baby we'll be old, claim the stories that we could have told. De bank. Hij mis je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slim, maar alleen hier in de lege. Door ik heb het je dag, dus ik fluister je in naam, heel En ik laat je niet los, laat je niet los, ik laat je niet gaan, laat je niet gaan.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 De beste Antoon bij Slam tot het eind van mei. En hoeveel stond er op je oudejaarslot? Een tientje waarschijnlijk. Je kan in de herkansing. De gok van je leven. Vanaf morgen en maak je hier op Slam kansen op een onvergetelijke trip naar Las Vegas met drie vrienden. En je krijgt ook wat zakgeld mee. Toepasselijk 2026 euro. Is wel een maar. Ja, je kan het geld niet overal aan uitgeven. Ja, althans, dat kan wel. Je moet het namelijk of verdubbelen of je raakt het allemaal kwijt. Je moet het inzetten in een van de gigantische casinos in Vegas. Op rood of zwart. Het wordt dus alles of niets. Nou, hoe maak je kans op die waanzinnige trip naar Vegas? Eigenlijk heel simpel. Het enige wat je moet doen is de, de Slam App downloaden. En dan een berichtje naar de studio sturen met Vegas in hoofdletters. En je leeftijd erbij. Via de Slam App dus. Kom je dan vanaf morgen in de uitzending... dan kan je fiches winnen met een roulette-spel. Die staat hier in de studio. Uiteindelijk kan je die fiches inzetten tijdens het finale spel... op 22 januari. Komt het balletje op het vakje waar jouw fiche ligt... dan win je die vijfdaagse verzorgde reis... plus verblijf voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En kan je dus de gok van je leven wagen... 2026 euro inzetten in een casino in Vegas. Nou, dat is toch dik lijkt mij, hè? Hey, alle info vind je sowieso op slam.nl... Beek als plus je naam en je leeftijd, dan komt het goed. die favoriete platen van het afgelopen jaar. Jamback en Positive bij Slam. Mede door dit melodietje. Hij zo lekker hangen. Ik kwam er dus achter dat hij een maandje of vijf geleden... gewoon een set bij ons heeft gedraaid. Jamback. Tijdens de Boom Room hoor je iedere zaterdagavond bij Raoul... tussen 8 en 12 de beste house en techno. En Die set van Jamback die kan je gewoon vinden op Soundcloud. Kan je dus een uur genieten van Jamback in de mix.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 One, one.